Er staat een file op de N201, Zandvoort richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 is de vertraging ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 All night Lose your mind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 Michael Jackson Dance all night